Dit is Radio 1, WPRO, NTR, Labyrinth, hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth Radio met vanavond vliegende dinosaurussen die kieselstenen als dieet hadden. En koffieverslaving wordt straks officieel een psychische aandoening. We gaan het hebben over de geneeskrachtige werking van kunst... want het grote onderzoek daarnaar is afgerond. Is het dan nu ook bewezen? Grof geweld in het heelal, ontploffende sterren... en alles op zwarte gaten. Biomassa kun je daar ook plastic van maken... en is dat dan schoner dan wanneer je het maakt van olie? En raken vogels straks massaal de weg kwijt door de klimaatverandering... We beginnen in ieder geval met gezond eten. Wat moet je eten om zoveel mogelijk spieren te krijgen en te behouden? Kortom, wat is dat eigenlijk? Krachtvoer? We leggen de vraag eerst even voor op het hooggeleerde BioScience Park te Leiden. Krachtvoer? Ja. Ja, dat is eh, nou ja, goed. Dat is in ieder geval voedsel zeg maar, dus waar ze ingrediënten in stoppen zeg maar, dus wat is extra energie oplevert. Dat kan van alles zijn. Dat, dat zou bepaalde eiwitten kunnen zijn, ik het Gezond eten, broccoli, uh, dat soort gekkerheid. Het verbrint vezels en dan de melkproducten, waarschijnlijk. Spinazie ook, ja. Ja, uh, ja kool, alles eigenlijk. En voor de rest uh, heb ik geen idee wat heel goed voor je lichaam is. Ik heb me haar nooit afgevraagd. Met melk meermans, zeiden ze vroeger altijd. En daar zit misschien wel een kern van waarheid in. Want melk zit vol eiwitten. En eiwitten zijn dus bouwstenen van onze spieren. Bart Pennings, hartelijk welkom. U bent bewegingswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht. U heeft onderzocht hoe je eiwitten zou kunnen inzetten om spiermassa te behouden. Allereerst maar die vraag wat krachtvoer is. Spinatie, denk ik dat heel veel mensen meteen zullen denken aan de hand van Popeye. Ja, ik denk dat veel mensen inderdaad, goede goede opties gehoord... Het is inderdaad de ijzer in de spinazie. En ook de vitamines die natuurlijk belangrijk zijn om de voeding om te zetten in beweging, in energie. Ik heb bewust gekeken naar de bouwstenen van onze spieren, naar de eiwitten. Een goede rode biefstuk, zou dat, zou, dat, zou dat helpen? Dat denken veel bodybuilders namelijk. Nou, ik heb me vooral op de ouderen gericht. En we hebben dus inderdaad ook beefstuk, naar biefstukken gekeken en naar tartaar. En wat we zagen was dat uh, de tartaar sneller wordt verteerd... en daarmee de beschikbaarheid van, je van de bouwstenen van het vlees... Uh, uh, beter bij de spieren aankomen en zorgen voor meer, uh, meer spieropbouw. Het gaat u niet om de sportschool, het gaat u om de ouderen. Want, want Absoluut, oudere, ja. uh, een van de tekenen van ouderdom is het verlies van spiermassa. Klopt. Hoe snel gaat dat eigenlijk? Ja, dat gaat maar met een uh, 1 of 2 procent per jaar. Maar dat uh, begint al... Uh, rond onze 40ste, 50ste levensjaar. En dus is de kans uh, aanzienlijk dat we, wanneer we rond onze 70ste, zeker als je met al wat he, niet, niet te veel begon, dat je dan al fysiek ongemak uh, kunt ondervinden van te weinig spiermassa. En dat dus ook je, ja, je kwaliteit van leven kan, kan gaan aantasten. Je wordt stijver, minder lenig, ja. uh, sneller moe. En ook, ook zorgen onze spieren ervoor dat, dat de koolhydraten en vetten die we eten, dat die worden verbrand. Of omgezet worden in energie. Dus als je een kleinere motor hebt om te verbranden, en je eet uh, wat je gewend was als 40 veertiger, uh, dan, uh, ja, dan zul je dan ook... Uh... Dan krijg je het ouderdomsbuikje allereerst. Ja. ja. Um, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich bemoeien met wat goed voor iemand is om te eten. Maar wat zo boeiend is aan dit onderzoek, is dat jullie het echt hebben onderzocht en echt op het, op het meest gedetailleerde niveau... want jullie hebben gewoon live meegekeken in het lichaam... hoe dat voedsel wordt opgenomen en tot spier wordt omgezet. Hoe, ja. doe, hoe doe je zoiets? Ja, we hebben gebruik gemaakt van een label, dus een stabiel isotoop... te koppelen aan een, aan een aminezuur. En deze gelabelde aminezuren hebben we ingebracht bij een koe... met een enorme infuus... Ja, en de koe is uh, een vleesfabriek, maar bovenal een melk, melkfabriek. Hoe kwam u aan die koe? In samenwerking met Wageningen Universiteit. Die, dus die hadden bes er een. Die beschikken over uh, Vele alle koeien. kennis en over koeien en over een uh, proefboerderij. Dus daar hebben we inderdaad een week lang uh, twee koeien apart gezet en uh, met het infuus. En, uh, in een stal? En melken maar gewoon in, in een echte koeienstal met vliegen en uh, koeienpoep. En je, maar je kunt dus uh, aminozuren toevoegen aan, aan het bloed van een koe. Ja. En die kun je op de een of andere manier zo labelen dat je ze kunt herkennen. Ja, klopt. Daar weten dat denk ik ook de collega's vandaag, uh, de andere gasten veel van. Je hebt inderdaad, uh, van nature heb je bijvoorbeeld een koolstof uh, met 12 uh, deeltjes in de kern. Uh, maar dan zijn er ook uh, een paar procent uh, van nature die een, een uh, 13 deeltjes in de kern hebben. Dus die, die is één massa zwaarder en er zijn bedrijven gespecialiseerd om, om bijvoorbeeld een, een specifiek aminozuur te maken... wat op een bepaalde plek zo'n koolstof-13 heeft zitten. Dus dan heb je gewoon 100% koolstof 13 phenylalanine, uh, Dus één specifiek aminozuur. Dus dan weet je altijd, dit is het amino, aminozuur, dat, dat heeft die koe van mij. Ja, ja dat absoluut. Van zichzelf. Ja, en die koe bouwt dat in, in, in melkeiwit. En door die, door die melk weer op te werken tot, tot uh, milkshake... met bijvoorbeeld een specifieke fractie eiwit... Langzaam verteerbaar of een fractie snel verteerbaar uh, eiwit. Ja, dan kan je dat aan de proefpersonen geven. En als het ware door bloed af te nemen, zie je zie je aminozuur weer terug. En zelfs tot op het spierniveau, door met een punctie een stukje spier af te nemen. Kunnen we dus echt het, het aminozuur wat via de koe ingebouwd is in de melk. Vervolgens door, door onze proefpersonen is verteerd en weer ingebouwd is als spiereiwit terugvinden. Oké, okay, dus je maakt, je maakt dat de koe hele herkenbare melk afgeeft... omdat ja. je iets in zijn bloed hebt gedaan en bloed maakt de koe weer melk van. Dan melk je de koe, daar maak je de milkshake van... en dan kun je later, als je het aan een proefpersoon toevoegt... Ja. zien van, oh ja, kijk, daar is, daar is die ja. melk terechtgekomen. Ja, een beetje boeren, boerenverstand, hè, dat je weet van zoveel zit er in dit drankje... zoveel vind ik in de spier. En dus te kijken naar verschillende drankjes met verschillende factoren. En vertering is er daar één van. Ja, want, kun je dus uitspraken doen. Want u had het over snel verteerbare en langzaam verteerbare eiwitten. Wat is het verschil? Ja, de ene snel verteerbaar en de ander langzaam verteerbaar. Maar hoe komt dat? Bij de melk denken we dat de voornaamste reden is de klontering in de maag. Dus dat het, de fractie caseïne onder invloed van het maagzuur klontert. Dat is eigenlijk ook hoe kaas wordt gemaakt. En dat de, de wei... Dus de wateroplosbare eiwitten die, uh, gaan snel door de maag... en kunnen dus ook sneller worden opgenomen uh, door de darmen... en in ons bloed terechtkomen. Dus je kunt snelle eiwitten maken en, en langzame eiwitten. En in ons voedsel zitten ook dus soms snelle en soms Klopt, langzame ja, eiwitten. Ja. Maar waar zitten bijvoorbeeld in ons normale voedsel heel snelle eiwitten in? Nou, dat ik denk dat, dat we dan toch al uh, meer richting de medische voeding gaan... die, die specifiek die snelle eiwitten... Uh, selecteren en in één product stoppen. Want van nature is zuivel is 80% caseïne, dus langzaam. 20% wij, snel. Het is niet zo snel uh, goed gescheiden... dat je, dat je, dat je een, een shake hebt met alleen maar nee, snelle nee, eiwitten. Nee, want het is ook van, dat van nature eigenlijk de jongeren reageren beter op het, de langzame, langzame eiwitten. Dus eigenlijk, naarmate we ouder worden... zien we dus dat we meer gebaat zijn bij de snelle eiwitten. Om misschien een bepaalde drempel van uh, ongevoeligheid... Uh, uh, over te komen om alsnog die prikkel uh, te kunnen genereren. Hoe deden jullie dat? Want uh, de koe melken, dat deden jullie niet zelf waarschijnlijk. Dat deed iemand die dat gewend is. Ja, klopt. Ja. En, en dan maken jullie daar die shake van met alleen maar snelle eiwitten. Hoe? Dat gaat uh, via, ja, via membraan, via, uh, via een melkfabriek. die, die uh, eigenlijk op basis van, van grootte en uh, die melken kan scheiden. Je kan natuurlijk ook doen door het aanzuren. Zoals de kaas wordt gemaakt. Dus langzame eiwitten neerslaan. En de snelle eiwitten als het ware in oplossing blijven. Dus er zijn allerlei... Uh... En, en hoeveel liter melk uh, stoppen jullie uiteindelijk uh, in, een, in een shake? Hoe, hoe liggen die verhoudingen? Nou, We hebben shakes gebruikt van 250 milliliter. Dus echt wat je ja, normaal liter wel zou, zou consumeren bij een maaltijd. En het waren dan wel shakes met 20 gram eiwit. Dus, eh, dus een behoorlijk hoge concentratie eiwit. Goed, dan hebben we dus die shake. Die, die geef je uh, te eten aan een uh, proefpersoon. En dan ga je kijken. Maakt die nu sneller spiermassa aan dan anders? Moest die nog verder iets doen? Moest die intussen nog uh, bankdrukken of, uh, of, of aan een halter hangen? Of op ja, een roomtrainer? Ja, die factor hebben we ook bekeken. In de meeste gevallen waren het inderdaad gewoon experimenten in rust. Dat mensen lekker op, de, op het bed lagen. Filmpje kijken, boekje lezen. Maar we hebben ook gekeken naar de factor fysieke inspanning... waarbij we mensen dus voor de maaltijd, dus voor die shake... een half uur lang hebben laten, laten bewegen. Dus een stukje fietsen, een stukje krachttraining. En dan zagen we eigenlijk dat met dezelfde hoeveelheid eiwit... Er meer werd ingebouwd in de spier... wanneer er van tevoren werd getraind. En dat was ook een hele mooie bevinding... omdat we met de, met de, met de isotopen een direct bewijs hadden... dus dat... Ja, je spieren dus gevoeliger worden voor de prikkels van de aminozuren... wanneer je, wanneer je sport. En dat het zeker voor ouderen dus ja, heel belangrijk is... om, om uh, veel te blijven bewegen. En ook uh, ja, voor de maaltijd. Maar, maar denkt u dan echt aan sport? Uh, moeten ze, moet ze bankdrukken uh, bank in, in huizenavondrood Of, of denkt u gewoon meer aan alledaags bewegen? Ja, ik, ik denk inderdaad ook al gezien... Uh, de leeftijd dat dat een inspanning van uh, de tafel dekken, de borden klaarzetten, dat dat soort inspanningen al, al een positief effect zouden kunnen hebben. Want in het verzorgingstehuis worden natuurlijk heel veel klusjes uit handen genomen ja. en, en dan beweeg je ook minder. Ja, dus dat is eigenlijk iets, hè? Betrek mensen meer bij die, bij die uh, fysieke activiteiten rond een normale. Uh, Maaltijd. En moet je dan uh, die, die eiwitten nemen als maaltijd, voor de maaltijd, na de maaltijd... of tegelijk met een andere maaltijd? Daar hebben jullie ook naar gekeken. Ja, klopt. Die kansen... Nou, Wat we hebben gezien is dat, dat ook oudere personen uh, in Nederland... eigenlijk bij het ontbijt en de lunch uh, een suboptimale hoeveelheid eiwit uh, consumeren. Dus je zou... Bij het ontbijt en de lunch daarbovenop zou je zo'n uh, milkshake uh, kunnen consumeren. Maar het, ja, het is dus het echt ook een onderdeel van, van de voeding, zou het zijn. Van de gewone maaltijd. En jullie zagen dat het meteen effect had. Dat het heel snel gaat. klopt. Ja. Want hoe, hoe snel gaat eigenlijk het opbouwen van spier. en het weer afbreken van spier, normaal gesproken? Hoe, hoe snel is die omloopsnelheid van onze spieren? Ja, dat is zo'n 3-4 procent. En dat per uur. En dan zou je dus uh, in drie maanden tijd vervangen we eigenlijk onze complete spiermassa. Dat gaat gewoon continu door, die opbouw en afbraak. Dus als je drie maanden niet naar de sportschool gaat, dan is het gewoon weg? Nee, het gaat niet weg. Eigenlijk door, door eiwitten te eten houden wij onze spiermassa in stand. Maar goed, als we ouder worden, is die opbouwfase wat na de maaltijd wat minder gevoelig. Dus je verliest wat. Maar eigenlijk door... Uh, door naar de sportschool te gaan, geef je je lichaam eigenlijk een prikkel van: hey, ik moet me wapenen tegen die weerstand. Ik moet wat meer spiermassa aanmaken. En daarom is die combinatie zo, uh, zo belangrijk: van sporten en uh, eiwit eten. Heeft het nadelen, eiwit eten? Nee, niet in die hoeveelheden die wij uh, hanteren. Dus niet dat je ervan slipt of, of wat nee, dan ook. Ja, nee, nou. absoluut niet. Nee. Nee. Nu, nu hebben we het vooral gehad over, over ouderen... En, en hoe je die uh, fitter oud uh, ja. kunt laten worden. Er zijn natuurlijk ook hele, hele winkels vol met sportshakes... en, en, en proteïne maaltijden en alles... Uh, voor, voor mensen die, uh, ja, die een beetje de hulk willen worden. Is dat ook iets waar jullie op richten? Of, of kijken die mee over jullie schouder naar dit onderzoek? Ja, ik denk dat er wel veel uh, synergie is. Ook omdat wij... Uh weer leren van het sportvoedingsonderzoek. En dat hij probeert te vertalen naar meer klinisch, maatschappelijk relevant. Dus, dus de, de ouder wordende mens. Dus de, de, de trucs of de stunts die ze uithalen in de sportschool ooit... die kunnen ontzettend uh, interessant zijn voor de wetenschap. We weten ook vanuit de, ja, vanuit de topsport dat men daar ook heel nadrukkelijk kijkt... Van wat is er in de wetenschap, waar zijn ze mee bezig en kunnen we dat... Uh, niet oppikken. En bij jullie aan de universiteit van Maastricht bij bewegingswetenschappen zitten ook heel veel sportfanaten die daarnaast onderzoek doen. Ja, klopt. Het is een hele leuke sportieve club. Doe je zelf ook aan sport? Ik ben momenteel aan het hardlopen. Mm. Ik ben als nu als jonge vader uh, was het fietsen en het uh, vele fitness uh, lastig te combineren met een jong gezin. Maar een hardlopen een uurtje ertussenuit dat uh, dat lukt ja, altijd. Prima. Ja. Dank voor de toelichting op dit onderzoek. En veel succes met al het onderzoek wat jullie verder nog gaan doen. Bart Dankjewel. Pennings, hartelijk dank van Bewegingswetenschappen in Maastricht. Wat we vorige week nog niet wisten. Wat we vorige week nog niet wisten. De Pterosaurus, dat is een dinosaurus die een beetje op een flamingo leek. Hij leeft aan het eind van het dino-tijdperk. En Louis Chiapp van het Natuurhistorisch Museum in Los Angeles... die vond in de fossiele buik van een van die beesten 19 kiezelstenen. En nu denkt hij dat die kiezelstenen deel uitmaakten... van het dieet van deze Dinovogel. Hij zou namelijk die steentjes gebruiken om in zijn bek... schaaldieren die hij eigenlijk wil eten te vermorselen. Dat schijnen meer dieren te doen... Dus um, het gaat trouwens niet om alle pterosaurussen, want het gaat alleen over de variant zonder tanden. Maar hoe dan ook, het lijkt me lastig vliegen met uh, stenen in je maag koffieverslaving komt waarschijnlijk ook in de DSM-5... het grote handboek van psychiatrische aandoeningen. Althans, het voornemen is er. En daarmee wordt het dus officieel een geestelijke aandoening. Er werd toch al kritisch op gereageerd door deskundigen. Die vinden dat nieuwe psychiatrisch handboek zo en zo wat uh, te uitgebreid. Je kunt het hele leven er wel in zetten, zei er één. Maar de samenstellers van het handboek denken dat patiënten... door hun koffieverslaving wel degelijk bij de dokter terecht kunnen komen... vanwege de ontwenningsverschijnselen, zoals daar zijn hoofdpijn. Bij uitstervende diersoorten denk je vaak aan knuffelbare exemplaren... zoals de reuzenpanda. Maar Zuid-Afrikaanse onderzoek luidt nu de alarmklok over de witte haai... Op basis van vijf jaar onderzoek en tellingen denken de onderzoekers dat het aantal witte haaien nu al gehalveerd is. En dat komt door overbevissing in Aziatische landen, waar de vinnen van de beesten een delicatesse zijn. Jaarlijks worden naar schatting tussen de 23 en de 73 miljoen witte haaien gedood. Dus misschien moet het Wereld Natuurfonds in plaats van die panda een tijdje een haai als logo nemen. Is kunst gezond en genees je sneller wanneer je naar een Picasso aan de muur kijkt? Omdat de onderzoeker liet kunstenaar Martijn Engelbrecht... honderden proefpersonen kijken naar kunst en naar nepkunst. We hebben er eerder onderzoek aan besteed in november 2012. En nu zijn daar de uitkomsten. Martijn Engelbrecht, goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie uh, maakten gebruik van kunst en van placebo-kunst... Ja. Misschien moet je nog even uitleggen wat het ook alweer was, placebo-kunst. Ja, in eerste plaats gebruikten we kunst waarvan de maker, dus de kunstenaar, veronderstelt dat het goed is voor de gezondheid. En we vroegen welk element dan volgens de kunstenaar goed zou zijn voor de gezondheid. En dan maakten aan de hand daarvan uh, iets wat heel erg leek op het werk... wat de maker uh, had bedacht, maar dan zonder dat helende element. En dat werd het placebo voor kunst. En een placebo voor kunst is eigenlijk iets dat zich voordoet als kunst, maar het niet is. Juist. En, en zagen de, de proefpersonen het verschil tussen kunst en placebo-kunst? Nou, het is uh, inderdaad bijzonder. Mensen herkennen kunst als kunst. En dat was ongeacht hun sociaal-culturele en demografische achtergrond. Dus dat, dat is op zich wel interessant. Bovendien uh, verkiezen mensen die kunstwerken met een veronderstelde helende werking. boven de placebo-kunstwerken. Dus ze uh, hadden, uh, ja. op zich, uh, zij zagen wat kunst was. en hadden het idee dat dat ook beter was voor de gezondheid. En dan was de, de, de grote vraag: van, kun je aantonen dat mensen sneller genezen. Of, of, of in betere gezondheid komen. wanneer je kijkt naar kunst? Hoe kun je dat eigenlijk precies onderzoeken? Want je laat iemand kijken naar kunst, maar dan moet je hem vervolgens een, een, een volledige bodyscan geven. Hoe onderzoek je zoiets? Ja, we hebben verschillende dingen gedaan. Kijk, met gezondheid, het meten van gezondheid is niet het allermakkelijkste. Er zijn, uh, nog sterker tegen uh, de beste manier om te onderzoeken of iemand gezond is, is door de vraag aan die persoon te stellen hoe voel je je. Dus dat hebben we gedaan. Uh, maar we hebben daarnaast ook fysiologisch onderzoek gedaan. Waarbij eigenlijk gekeken werd hoe het lijf reageert op kunst. Uh, door bijvoorbeeld de zweetsecretie te meten. En de temperatuurverschommelingen. Uh, de lachspieren. Uh, en uit dat onderzoek blijkt dat uh, mensen die zelf kunst maken. Uh, bij het beschouwen van kunst een fysiek meetbaar rustgevend. Uh, maar dat is met name dus bij mensen die zelf kunst maken. Dus dat, kunst dat is... werkt genezend voor de kunstenaar. Je ja. had het ook over de, de, de lachspieren als teken van gezondheid. Hoe, hoe meet je dat precies? Nou, er zitten spieren in, in het gezicht. die ook uh, ja, nog voordat je hardop of in een slappe lach terechtkomt. al uh, spanningen kunnen meten. Uh, die duiden op een zekere ontspanning eigenlijk. Ik zag al een persbericht voor me: kunst goed voor de lachspieren. Ja, ja. maar. Uh, Jullie, jullie, keken jullie op een hele korte termijn, kijk naar het uh, kunstwerk en we gaan daarna nog een keer meten of, of je je al wat beter voelt? Of, of ging het op een, op een wat langere termijn? Nou, het fysiologisch onderzoek was echt uh, één minuut. Dus gedurende één minuut werd gekeken of uh, die verschillende factoren die ik net noemde uh, gingen verschuiven. Uh, we hebben ook een thuisonderzoek gedaan waarbij mensen eigenlijk drie maanden lang wekelijks aangaven hoe ze zich voelen. En uh, nou, daar komt ook wel uit dat mensen die uh, het kunstwerk in huis hadden... zich, uh, het is niet significant, maar het toch wel een, een, een stuk beter lijkt te voelen... als de mensen die dat niet hadden. Kun je nou zeggen dat jullie echt met significantie hebben aangetoond... dat kunst een, een helende werking heeft? Uh, nee, dat kan ik zo niet zeggen. Uh, sowieso hebben we uh, allerlei verschillende onderzoeken gedaan. En uh, vooral in het ziekenhuis, het is een, ja, bijna... Eh, kwantitatief onderzoek met, eh, niet een doelgestuurde, hoe zeg je dat, eh, proefpersonen. Maar gewoon mensen konden het ziekenhuis inlopen en meemaken hoe wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. Maar op een hele laagdrempelige wijze. Eh, en ook op die manier zelf onderzoeken van, nou wat, is, wat betekent nou eigenlijk zo'n definitie als kunst voor mij en wat betekent gezond voor mij. Voor ons ging het eigenlijk om, om die combinatie van kunst, gezondheid en wetenschap om daar op een hele laagdrempelige manier... Ja, mensen mee in aanraking te brengen en die vraag eigenlijk bij de mensen zelf neer te leggen. Je zou kunnen zeggen dat dit onderzoek zelf een soort kunstwerk was. Uh, ja, ik ben kunstenaar ik heb het opgezet, dus wel met, met wetenschappers. Dus die, die hebben wel vanuit hun wetenschappelijke standaarden aan uh, meegewerkt en zelf de onderzoeken opgezet. Maar het dakpunt is een kunstwerk. Je bent ja. zelf, schrijf je in de inleiding van het onderzoek uh, Ziek geworden op een gegeven moment. Uh, je gezondheid is, uh, is veranderd. Is dat ook de inspiratie geweest voor dit onderzoek? Ja, ik kwam er toen eigenlijk achter. Ik, ik, ik ging op een gegeven moment, naar echt heel veel klachten. op een gegeven moment naar de huisarts. En die begon mij als een soort trial and error medicijnen voor te schrijven. zonder dat hij nou eigenlijk precies wist wat er met mij aan de hand was. En ik schrok daar heel erg van. Ik, ik had het idee, ik ga nu naar een specialist van de gezondheid, de huisarts. Maar ja, dat, het, dat ik. Dat hij ja, eigenlijk niet veel verder kon brengen als dat ik uh, zelf al wist. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk het heeft nee, een idee van ja, dat, dat de farmaceuten, de voedingsmiddelenindustrie, de, de, de, de gezondheidszorg, dat daar Heb, had ik het idee van dat daar bekend zou zijn wat gezond is en wat niet. Maar ja, het blijkt zo ontzettend individueel en subjectief te zijn. Dat zo ja, de beleving van kunst eigenlijk heel vergelijkbaar is met de beleving van gezondheid. Zo, de, de, ik heb het idee, ik had het idee dat, dat ja, gezondheid veel geclaimd wordt door verschillende partijen. En dat mensen ook uh, nou zich, ja, eigenlijk de verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid vaak uit handen geven. En daar eigenlijk is dit onderzoek uit. Uh, Ontstaan. Want dokters zijn uiteindelijk natuurlijk een soort loodgieters. Ik bedoel, die, die, die kijken of alle leidingen goed lopen en of, of, of er nog ergens iets uh, gerepareerd moet worden. Maar een totaalbeeld over wat gezond zijn is, daar gaat de dokter niet over. Nee, dat blijkt. Maar ja, dat, ik, ik, ik was daar toch uh, verbaasd over... Uh, en ik, ja, ook toen ik dacht van, we gaan nu onderzoeken de invloed van kunst op gezondheid, dacht ik van, nou gezondheid, moet, dat moeten de wetenschappers wel weten hoe dat goed, want dat doen ze dagelijks. Uh, en toen dacht ik, het, het probleem zou zijn, wat is dan kunst en wat is dan geen kunst? Maar eigenlijk, het probleem was, was veel eerder, wat is gezondheid? Veel ziekenhuizen zijn uh, hier ook mee bezig. Dat was al zo voor dit uh, project. Die, die, die willen graag kunst in, in de omgeving hangen. Die willen ook dat de omgeving aanzet tot, tot gezondheid. Dat klinkt gek, maar dat je niet meteen ziek gaat voelen zodra je daar naar binnen loopt. Ja. Hebben die nog iets geleerd van dit project? Nou, wat, wat opvalt in het hele onderzoek... we hebben ook onderzoek gedaan naar hoe mensen zich voelden... voor, tijdens en na het, uh, het kunstproject. Dus na, na, na de onderzoeken. Uh, nadat wij als, als project in het ziekenhuis aanwezig waren. En mensen, de, de bezoekers en de patiënten voelen zich, uh, die we hebben gemeten... of die we daarnaar hebben gevraagd, voelen zich ontspannender... Uh, op het moment dat dat grote kunstproject in het ziekenhuis plaatsvindt. En dat kregen we ook wel terug van de mensen die binnenkwamen lopen, ook van de patiënten. Dat, ze eigenlijk, dat er een soort andere laag van, uh, ja, in het ziekenhuis kwam waar ze zich konden ontspannen waar ze ook konden lachen. Ik denk dat lachen een mooie manier is om te ontspannen. Um, waardoor, wa, wa, waardoor ze zich eigenlijk prettiger en rustiger in het ziekenhuis uh, voelen. Dus ja, ik denk dat dat wel een mooie opstekering is... als mensen, uh, ziekenhuizen, dat gaan inzien. Dat we voor die laag dus, tussen... Uh, nou ja, in de. ik begin nu mezelf vast te praten. <laughs> um, nou ja, dat er wat meer gebeurt. Niet alleen maar bloedplaatjes aan de muur hangt... Maar ook uh, kunst. Ja. Nee, daar wordt natuurlijk veel onderzoek gedaan. Je hebt echt de Healing Environments, bij de, bij de, waar, waar veel onderzoek naar wordt gedaan. Uh, dit is, hier hebben we eigenlijk echt gezocht. naar, Want Healing Environments zijn een soort mooie, gladde ontwerpen. Maar hier hebben we gekeken aan kunst daar ook iets extra's aan toevoegen. En uh, ja, het, het geeft eigenlijk veel aanleiding om te, om te denken dat, daar, maar, dat dat zo is. Martijn Engelbrecht, dank en veel succes met uh, het vervolgen op dit project. Dit was het project Beter. Dank je wel. Dank je wel. Sterrenkundigen keken vreemd op toen ze onlangs een snel draaiende neutronenster... om een zwart gat ontdekten. Deze vondst beschrijven ze volgende week in het vakblad Astrophysical Journal. Ontdekkingen van dit soort exotische objecten in de ruimte zijn niet alleen heel erg verrassend... ze helpen wetenschappers ook om de natuur beter te begrijpen. John Heijsen, onze huissterrenkundige, mag ik inmiddels wel zeggen... werkt bij eh, ESRON, Instituut voor Ruimteonderzoek. Hartelijk welkom. Dank je wel. um, ja. Ja, We gaan het hebben over uh, grof geweld in het heelal, mag ik wel zeggen. Een, een, een ster komt aan het einde van zijn leven... die, die knalt uit elkaar in een, in een supernova. Maar dan heb je ook nog een neutronenster. Wat, wat is een neutronenster precies? Een neutronenster is een ster van vaste stof, eigenlijk. De meeste sterren bestaan uit gas... En die branden in de loop van hun leven de brandstof op, uh, waar, zoals de zon, waar die opteert, En dan op een gegeven moment is het op. En dan uh, stort hij in elkaar en dan kan een ster niet meer het gewicht, zijn eigen gewicht dragen. En dan wordt die kleiner en compacter. En dat gaat inderdaad met zo op zo'n explosieve manier via zo'n supernova. En dat restantje, dat is dan een neutronenster. Dat is een, een ster van... Uh, een bijzonder soort vaste stof waarbij eigenlijk alle atomen in elkaar geschoven zijn en vervloeien tot één uh, brei van heel compact een deeltje, heel compact, vreselijk compact en heel zwaar dus ook. Dus de ster zelf is uh, van de orde van een paar keer de massa van een zon, één of twee keer. Uh, maar die hij is, uh, zit in een bolletje van tien kilometer en dan, dat geeft dan dichtheden. Als je je holle zou vullen hè, met 1 kubieke millimeter, dan kom je uit op een dichtheid van een miljoen. Kom je uit op een gewicht van een miljoen ton in die ene kubieke millimeter. Dus, de, dus dat, is, dat is echt loodzwaar? In, dus loodzwaar dan, ja. Dus als je, als, je, als je een theelepel daarvan hebt, dan heb je eigenlijk al een flinke stad in gewicht bij ja, elkaar. Ja. En, de, en dat is dus ook een buitengewoon kleine ster, hè, maar tien kilometer in doorsnede. Eigenlijk een en uitgebrande die, ster, zou je kunnen zeggen. Ja. Zo'n zo supernova, hoe, hoe snel gaat dat? dat? Dat een ster komt aan het einde van het leven en dan klapt hij in elkaar. Hoe, hoe lang doet zo'n ster daarover? Nou, een, een ster doet eigenlijk in de loop van zijn leven, wordt steeds actiever en steeds sneller en naarmate hij kleiner en compacter wordt. En, uh, en dat laatste stadium, als hij het niet meer redt, dan is hij uit evenwicht en dat gebeurt dan. De kern van die ster stort dan in elkaar binnen een seconde of twee, drie. En dat is een enorme En, en dan komt een enorme hoeveelheid energie bij vrij, gewoon valenergie. En die uh, produceert die supernova, die gooit die buitenlagen weg en dat zien we. En ondertussen draait dat hele kleine kerntje van die ster, die draait als een idioot rond. En uh, die zien we soms als een pulsar of soms als een. Dan uh, produceert die straling die dan door de ronddraaien, dan zien we dat 40 keer per seconde ronddraaien, bij wijze van spreken. Die, die energie die daarbij vrijkomt, waar zou je dat mee kunnen vergelijken in aardse termen? Uh, aardse termen zijn uh, hier bijna verschrikkelijk. Niet van toepassing. Onvoldoende toepassing. Hiroshima, uh, uh, dat uh, uels was hmm. uh, een Uw, zijn, Nee, ja, uh, ja, als je op een neutronenster het gewicht van een potlood laat vallen op één meter hoogte... dan zit je al op duizend Hiroshima's, bij wijze van spreken. Enorme krachten, kort. Enorme krachten zijn dat, ja. Dus die kun je ook altijd ja. wel zien? Ja. Nou, als er inderdaad iets opvalt, dat, uh, dan zie je het. En dat, uh, dat hebben wij op Esron ook inderdaad... Uh, die, die, die bommen hebben wij ook daadwerkelijk ontdekt. Maar de, in dat geval heb je dus eigenlijk een neutroonster nodig... die nog in de buurt zit van een andere ster, die in een dubbelster zit. Dat zijn de interessantste, dat zijn de leukste. Een dubbelster, wat, wat, wat is dat precies? Ja, dat zijn twee sterren uh, die letterlijk in elkaar, schreep, uh, elkaar in de greep houden. Hè. De zwaartekracht houdt de een in de baan om de ander. Dus uh, zoals een planeet en de zon een dubbel systeem is... Maar dan heb je dan twee sterren die om elkaar heen draaien. Dus die, die trekken elkaar aan, maar net niet genoeg om, om, het, uh, om, om op elkaar te klappen? Dus nee, die, want ze draaien ook met een razend tempo rond. Hè. De baanperiode is dan vaak uh, in de orde van uren... Uh, twee van die hele zware sterren draaien dan in twee uur rond of zo. Twee dansende sterren in een, in een soort dodelijke greep van de zwaartekracht. Ja, ja. En in dit geval is dat extra interessant, want uh, ze ver verliezen dan volgens de theorie van Einstein, verliezen ze een klein beetje energie dus in de vorm van zwaartekrachtstraling. Dat is nog nooit rechtstreeks gemeten, en maar die leidt ertoe dat die greep steeds sterker wordt, en, uh, en dat ze uiteindelijk op elkaar ploffen. Maar tot, tot ze dat doen zijn ze veroordeeld tot, tot ja, een ze beetje. Ze spiraliseren steeds verder naar elkaar toe. Tot dat soort Dat willen we heel erg graag een keer definitief en duidelijk uh, meten. Want dat, is dat uh, nog nooit gebeurd? Het, het zien dat een dubbelster uiteindelijk op elkaar klapt? Nou, dus, er zijn gezien... uh, verschijnselen, zoals een, een gammaflits van een hele korte duur, van een milliseconde, waarvan we denken dat dat het is, maar. Uh, rechtstreeks bewijs hebben we nog niet gevonden. Een rechtstreeks bewijs krijg je als de ruimte zelf gaat dan trillen... in de vorm van die zwaartekrachtsgolven. En uh, dat zou je dan gelijk, gelijk, gelijk, gelijktijdig willen zien. En dan dat moment, dat is dus eigenlijk uh, waar u ontzettend op hoopt. Dat je een keer echt ziet, van, terwijl je kijkt... oh, twee sterren klappen ja, eindelijk ja, echt op elkaar. Ja, en duizenden anderen als zo visie zien met mij. hoor. Er is een hele, is een hele heel gebeuren, een hele, heleboel... Um, uh, Observatorie op aarde, een soort seismometers... die echt zitten te wachten tot die grote klap een keer komt. Maar ja, het, het universum is groot, dus het is ook een beetje... alsof je een speld in een hooiberg zoekt. Ja, maar men probeert die dingen dan zo gevoelig te maken... dat ze binnen een paar miljard lichtjaar alles zien wat daar gebeurt. En dat kan ook in principe. En binnen een paar miljard lichtjaar... moeten er voldoende van dit soort klappen gebeuren... Om, uh, om ooit er eentje van daadwerkelijk te zien. Want, want de, de, de, het licht reist naar ons toe en dat doet er heel lang over. Dus je, dus je hebt eigenlijk de beschikking over een, een eeuwigheid aan materiaal. Het gaat niet alleen om wat er nu gebeurt, maar om wat er binnen heel veel jaren, heel veel eeuwen ja, dus is, is. gebeurd. Het volume, als je je gevoeligheid zodanig is dat je zegt tot. Uh, in een miljard lichtjaar kan kijken... dan heb je dat volume. En dat gebeurt een aantal dingen. Maak je het gevoeligheid tien keer groter. Dan is het volume meteen duizend keer groter. Dan heb je duizend keer meer mogelijkheden dat zoiets gebeurt. U had het ook over gamma-flitsen. Dat is dus waarvan ze denken dat het... wat eruit voortkomt wanneer twee sterren op elkaar klappen. Ja. Dan zie je een soort flits. Hoe vaak kun je gamma-flitsen zien? Nou, de gewone gamma-flitsen die, die zie je... Uh, gemiddeld één keer per dag, zeg maar. Maar dit is een uh, bijzondere soort met die hele korte flitsen... waarvan we denken dat, dat de gewone gamme flitsen zijn geboorte van zwarte gaten. Maar deze bijzondere, dat zijn die roterende neutronensterren... die elkaar in de greep hebben, die zijn uh, tien keer zeldzamer of zo. één keer per week, zeg maar, typisch. Maar, okay, dat, maar dat is toch best, is best veel eens veel. in de ja, week. Zeker. Ja. Ja. Ja. Een, een zwart gat, wat is dat eigenlijk? Nou, de zwaartekracht van zo'n neutronenster is zo verschrikkelijk groot... dat uh, de ontsnappingsnelheid, als je daaruit weg wil komen... die is honderdduizend kilometer per seconde. En dat is maar een klein beetje minder dan de lichtsnelheid. Als nou die zwaartekracht nog een tikkeltje groter is... als je het ding nog eens even zwaarder is... dan kan er dus niks meer ontsnappen. En dat object, dat uh, noemen we een zwart gat, er komt niks meer vandaan. Ook niet het licht? En ook geen licht meer, Nee. En daarvan zijn er twee soorten. Een gewone ster, die kan te zwaar zijn, en dan een zwart gat vormen. Maar in het centrum van onze melkweg uh, uh, loert een zeer zwaar zwart gat. Van een paar uh, miljoen keer de massa van de zon. Die zijn ontstaan, omdat daar allerlei sterren op elkaar botsen en steeds meer uh, aan groeien. En dan wordt het dus steeds zwaarder en dan krijg je dus een zwart gat. Ja. Want de boel klapt op elkaar. Die, die hele compacte sterren en dan, dan krijg je een zwart gat. Ja, en als je die nou echt wil leren kennen... dan zou je een klok in dat zwaartekrachtveld willen hebben. En dan draai je een draaiende neutronenster. Dat is een pulsar, dat is een klok. Die, die tikt soms honderd keer per seconde. Een buitengewoon nauwkeurige klok. He, dat zijn klokken op aarde die pulsars genoemd worden. Ik weet niet hoe nauwkeurig die zijn, maar... En, um, en wat er nu net ontdekt is... dat is in het centrum van onze melkweg zitten we de laatste maanden met z'n allen te loeren... omdat om we denken dat er binnenkort iets bijzonders gebeurt. En in een van die campagnes is ontdekt dat daar vlakbij... relatief dichtbij dat zwarte gat een pulsar zit. En, dan kan je dus, en dat is nieuw. Dan kan je dus iets zeggen wat je normaal niet kunt over dat zwarte gat... omdat je, dat je iets wat, waar je de tijd aan kan aflezen in de buurt hebt. Ja. En, en zo'n puls die gaat dan als een ding van je afgaat langzamer... en als een ding naar je toe gaat sneller... en in een zwaartekrachtsveld ook weer langzamer. En die combinatie van al die gegevens... kan je precies de theorie van de zwaartekracht mee afleiden. En dat willen we graag, want we denken wel dat Einstein gelijk heeft. Maar er zijn uh, tientallen mogelijkheden voor een goede relativiteitstheorie. En Einstein had er maar één, de eenvoudigste... En het kan allemaal ingewikkelder liggen. En dat willen we graag uitsluiten. En zien is geloven. Precies, ja. Waarom flikkert die neutronenster niet in dat zwarte gat als het zo zwaar is? Dat zou kunnen als die de snelheid rechtstreeks op dat zwarte gat gericht is. Maar in de meeste gevallen valt hij er net naast. En dan heeft hij gewoon een baan, een ellipsie, ellipsvormige baan. En dan draait hij gewoon in de loop van enkele tientallen jaren rond dat zwarte gat. En dan... Gaat hij ook uiteindelijk weer die energie verliezen? En dan spiraliseert hij er weer heen. En dan slokt dat zwarte gat hem op. Uiteindelijk wel. Dus ja, uiteindelijk het is het... Weer wel ja. Een soort dronken man die langs de, langs de gracht zwakt. Ja, denkt... maar, maar heel vaak mist hij dan toch nog net de gracht. Maar uiteindelijk dondert hij erin. En nou, is dit een van die dingen waarvan uh, astronomen hoopten het ooit te zien? Dat is dus nu gelukt. Nou, het is eigenlijk nog maar marginaal hoor, want uh, hij zit er nog vrij ver vanaf. En uh, ja, je zou hem nog dichterbij willen, hè? dan kan je die theorie van Einstein nog veel beter uh, verifiëren. Dus liefst eentje die uh, een pulze een, een neutronenster, die echt in een baan van twee uur rond een gewoon zwart gat draait. Dat zou fantastisch zijn. Dus dan heb je eigenlijk een, een, een soort. Zoals een dubbelster, is een ster die veroordeeld is tot, tot een andere ster. Is dit een ster die veroordeeld is tot een zwart gat? Ja, uiteindelijk, ja. En dan. Binnenkort denken jullie dat er ook nog een, een hele wolk gaat verdwijnen in een zwart gat? Ja, dat, dat die hele grote, de reuze zwarte gat in het centrum van onze melkweg... daar is een paar jaar geleden een, een gaswolk ontdekt van drie keer de massa van de aarde. En we zitten eigenlijk, alle telescopen die hierin geïnteresseerd zijn... zitten regelmatig daarop gericht. En de voorspelling is dat dat opgeslokt gaat worden door het zwarte gat in, in september. En als het inderdaad een wolk is, dan geeft dat een spectaculair verschijnsel. Maar er zijn alweer anderen die bereiden ons voor op een grote teleurstelling... dat het een iets grotere ster is dan een wolk. En dan schiet die er weer net langs en dan verdwijnt er een klein beetje in dat zwarte gat... maar dan is het niet meer spectaculair. Maar het zou dus in september een spectaculaire slok op kunnen worden... van hè, een zwarte gat die massa opslokt. Sl nou hebben we het over, over kijken, maar uh, jullie luisteren ook, jullie vangen ook straling op. Is het niet af te moeilijk om al die data nog een beetje te plaatsen in dat enorme universum? Dat je weet, oh ja, dit piepje komt daar vandaan en dat golfje komt daar vandaan. Nou ja, dat hangt er vanaf. Uh, uh, Gamma-straling is notaar moeilijk om de richting van te, uh, te bepalen. En daar hebben, heeft Esron in het verleden ook bij geholpen door naar de rundgestraling te kijken... En dan kan je die dingen beter lokaliseren. En dat is een groot succes geworden. Maar inderdaad, er zijn een heleboel telescopen van allerlei verschillende aard. Een Radiotelescopen, ruimtetelescopen, Chandra, een XMM, Newton... de Europese Röntgen telescoop En die, ja, die worden tegenwoordig steeds vaker gecoördineerd... ...om gezamenlijk de bijzondere dingen te bekijken. Want dan heb je meerdere bronnen, dan kun je als het ware kijken en luisteren. Ja. En dat, dat zegt ja, toch nog... Zo'n neutronen zeggen is meestal te klein om met een optisch telescoop te zien. Die is maar 10 kilometer doorsneden. Dat is een heel zwak sterretje. En dat zijn, is die andere straling. Als er iets opvalt, dan wordt het heet. En dan wordt het een miljoen graden. En dat straalt dan röntgenstraling uit. En dat kan je weer zien. Dus je hebt vaak iets anders nodig dan een optische telescoop. Ik wens uh, jullie heel veel kijk uh, en luister en meetplezier. En uh, ik wens jullie ook heel veel uh, geweld in het uh, universum toe. Ja. John Heijsen, sterrenkundige bij Esron, hartelijk dank. Dankjewel. De rubriek Post, daarin kunt u elke week terecht met vragen. Iets uh, wat u zich altijd heeft afgevraagd en waar zelfs Google geen antwoord op wist. Uh, boven water te krijgen. Um, deze week komt de vraag van Dini Bangma. Goedenavond. Hallo. Wat, uh, wat was de vraag ook alweer? Nou, ik heb er niet op gegoogeld, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn vraag is het volgende. Het gaat over koken. Waarom is het zo moeilijk of eigenlijk onmogelijk... om achteraf iets te binden bij het koken waar alcohol in zit? Kijk, als je duur maakt, dan bouw je een roe op met bloem en boter en witte wijn en zo. Dat doe je dan vooraf en dan bindt het vanzelf. Maar als je bijvoorbeeld iets gekookt hebt waar wijn in zit, bijvoorbeeld bourguignon, en je wilt dan die saus wat dikker maken, dan kun je dat niet binden met maizena of aardappelzetmeel. Maar alleen met alles binden. Dus, mijn vraag is: waarom kun je met alles binden, wel iets binden waar alcohol in zit, maar met andere bindmiddelen niet? We zijn terechtgekomen bij Piet Buwalda van aardappelzetmeelfabrikant Avebe. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe kan het dat eigenlijk dat je, dat je een saus wel kan, kan binden met zetmeel of maïzena... maar niet als er alcohol in zit? Dat je dan echt allesbinder moet <lacht> gebruiken? Um. Nou, laat ik even beginnen, want er zijn twee vragen eigenlijk. Dus laat ik even beginnen met de eerste vraag. Als er alcohol in zit, zetmeel bestaat dus uit uh, allemaal glucose uh, eenheidjes op een rijtje. Dat noemen we dan een polymeer. En dat polymeer lost niet op in alcohol. Hè? En vandaar ook dat als je zetmeel in uh, alcoholhoudende, een, een alcoholhoudend medium brengt, dan gaat hij dus gewoon niet in oplossing. Maar alles binnen. Zijn er zijn wat trucjes toegepast, een modificatie, maar ook een fysische modificatie. Ik zal wel even uitleggen wat het is. Waardoor het wel mogelijk is om dat te doen. Dus, zetmeel um, lost niet op in, uh, in, in, in producten waar alcohol in zit. En daarom krijg je geen binding met zetmeel. Uh, um, als je dan die allesbinder toepast. daar zit over het algemeen. zit daar ook wat eiwit in. en er zit ook een beetje vet in. Die ervoor zorgt dat er toch nog enige hydratatie, noem je dat, waterbinding kan plaatsvinden met het zetmeel wat er ook in zit. Uh, nou, dat dat, dat, dat voert een beetje bij de trucendoos van de, van, de, van de zetmeelindustrie, om het zo maar eens te zeggen. En er zijn een aantal uh, dingen die, die daar een rol bij kunnen spelen. Bijvoorbeeld dat de saus warm is of dat de saus afgekoeld is. En, en dan raak ik me dus ook even af van, uh, wat wordt er precies <ım Laser> bedoeld hier in dit geval <único Liberty> ja. van, waarom kunt u geen zetmeel toevoegen aan, he, los zetmeel toevoegen aan bijvoorbeeld een brio? Ja, ik weet niet of ik me zo de hele heb uitgedrukt, maar... Juist. Maar eh, euh, mevrouw Bangma, waarom zou je überhaupt nog iets anders kopen dan allesbinder als allesbinder gewoon alles bindt? Ik bedoel dan, dan ben je gewoon ah, ja. snel klaar wanneer je dat in je kast hebt staan. Kijk, omdat uh, allesbinden, dat is een soort samengesteld product, hè. Terwijl als je een roe maakt van uh, bloem, boter, uh, melk, nog wat... dat komt mij veel natuurlijker voor. Dus uh, ik, ik benoem allesbinder als een geraffineerd product. En bovendien, uh, dat kan ik me verbeelden of niet... maar iets wat je bindt met allesbinden... heeft volgens mij een lichte smaak van allesbinder... Oh, meneer Buwalda, is dat zo? Heeft allesbinder smaak van allesbinder en alle andere binders niet? Nou, kijk, een, uh, een roe, dat is natuurlijk ook wat je ervan verwacht. Hè. Die, dat, die maak je over het algemeen. Je zet eerst uh, de boter aan en, en vervolgens uh, doe je daar je, je bloem bij. Maar je bloem heeft een typische tarwe smaak. Hè, dus, en dat is ook de smaak die je ervan verwacht. Doe je dat met allesbinder... Die heeft een, ja, eigenlijk, een, uh, een vrij, een, eigenlijk een heel neutrale smaak, een afwezigheid van smaak. En als iets afwezig is, dan proef je het toch, om het zo maar eens te zeggen, want je proeft de afwezigheid. Onze uh, smaak is, is, een, is meer psychologie soms dan, dan, dan echt. En als je verwacht dat er een, een goede smaak aan moet zitten, ja, dan kom je dus bedrogen uit met alles binnen. Want die is gewoon afwezig. Die zit er ook niet in. Juist. Volgens mij, is het, ja. uh, volgens mij is het helder. Piet Buwalda, hartelijk dank. En uh, Didi Bangma, succes met het uh, binden van de saus. Ja, en, en jij noemt die meneer van de AVB, maar het is AVB als is... volgens mij aardappelverwerkende nog wat of zo. O, het, o, het is alles een... bindende verwerkingsbedrijven. <stukken> Wij zijn aan alles bindend, ja. Binding is heel belangrijk bij ons. Goed, ik wens jullie ja, allebei. Een... Het is inderdaad AVB, het staat oorspronkelijk voor staat Verkoopbureau, maar nu al lang niet meer hoor. Het is echt AVB, het is een bureau, een op zichzelf staande. Jullie zijn ook de puntjes kwijt. Juist. Wie ook iets te vragen heeft, die kan contact opnemen... met uh, labyrinthradio.wpro.nl als u een vraag heeft. En geen vraag is ons te gek. Biomassa is niet zo milieuvriendelijk als je zou denken. Het levert zelfs meer chemisch afval op dan onze oude vertrouwde olie. Maar als dan chemicus Henry van Kalkeren ligt... is dat binnenkort allemaal verleden tijd. Want hij bedacht een manier om de afvalstroom in te dammen. Hartelijk welkom. Dank u wel. Biomassa, uh, waar moeten we dan allemaal eigenlijk uh, aan denken? Nou, als we in de chemie over biomassa hebben... dan hebben we het eigenlijk vooral over wat we zouden kunnen gebruiken... als, als een grondstof om onze chemie te doen. Dus uh, om een concreet voorbeeld te noemen... zouden we kunnen kijken naar een maisplant. Dus de, we eten de mais daadwerkelijk op. Maar er is ook nog een stengel en een blad. En dat is het, het afval van de maisplant plant wat we zouden kunnen gebruiken als zijnde de basis voor, voor chemicaliën. Dus het zijn allemaal eh, afvalproducten van, van planten, van bossen, van eh, allerlei dingen waar nog energie in zit? Ja, bijvoorbeeld. Ja, en, en behalve ook energie zouden we het kunnen gebruiken als, echt als, als bouwmaterialen voor onze chemicaliën. Dus op het moment is het zo dat eigenlijk de grondstof voor onze chemicaliën is olie, voor het grootste gedeelte. En euh, nou, olie brengt allerlei problemen met zich mee. En we zijn nu binnen de chemie eigenlijk aan het kijken van kunnen we een alternatief vinden voor, de, voor dit olieprobleem. En biomassa is een van de oplossingen die we voor ogen hebben. En het is ook iets te kort door de bocht om te zeggen dat biomassa nou di direct nog niet beter is dan olie. Maar het is, het is een project dat we op het moment gaande is om biomassa te gebruiken als, als uitgangsmateriaal voor uh, onze chemicaliën en materialen. En uh, dat heeft gewoon een hele lange tijd nodig om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En die methodes om biomassa te gebruiken, een van die methodes, dat, dat heb ik ontwikkeld. Wat is uh, voor u als chemicus in essentie het verschil tussen, tussen olie en biomassa? Ja, dat is, dat is inderdaad heel erg belangrijk om, om daarbij stil te staan. Want het is zo dat olie en biomassa enorm verschillen qua, qua structuur en qua atomaire samenstelling, om maar zo te zeggen. Dus, dus olie bestaat voornamelijk uit koolstof. En um, in biomassa, zit, behalve de koolstof, zit ook nog een hele grote hoeveelheid zuurstof. En dat heeft als consequentie als je biomassa wil omgaan zetten in je gewenste producten... die we nu alle dagen gebruiken. Dus bijvoorbeeld plastics, om, om bulkchemicaliën te noemen. Maar ook fijnchemicaliën zoals medicijnen of voedingssupplementen. Alles wordt vanuit... Olie opgebouwd. nu. Willen we vanuit biomassa gaan uh, werken. Dan hebben we hele andere methodes nodig. Om die zuurstof die van natuur en biomassa zit te verwerken. Dus je moet eerst van die zuurstof af. Voordat je verder kunt met, uh, met die energie of dat materiaal. Ja precies. Ja, of we zouden die zuurstof kunnen gebruiken. Om uh, onze gewenste omzettingen te bewerkstelligen. Hoe doe je dat zuurstof uit een, uit een product halen? Nou, Specifiek waar ik naar heb gekeken. Is het gebruik van fosfine. Fosforverbindingen. Um, fosfor en zuurstof vormen samen een hele sterke band, een hele sterke binding. En dus op het moment dat je een fosforverbinding aan uh, een zuurstofhoudend materiaal toevoegt, bijvoorbeeld biomassa, zal die fosfor met de biomassa of de zuurstofhoudend materiaal reageren. En door nou precies de juiste condities in de reactie te kiezen, krijgen we dan een gewenst product. Uh, maar het grote nadeel van die fosforchemie is dat fosfor dus inderdaad wel aan zuurstof bindt, maar dat het afval, of uh, de fosforoxide dat je dan vormt, dat dat eigenlijk afval is. Dus voor ieder molecuul aan biomassa of ieder, ieder stadmateriaal dat je omzet met fosfor, vorm je ook één molecuul fosforoxide. Als restmateriaal. Dus je, je, je creëert eigenlijk... met dat proces je nieuwe afval. Je probeert van de zuurstof af te komen... maar je houdt, zeg maar, fosfor over. Ja, ja dus, dus je vormt eigenlijk... twee bergen producten... waarvan één het gewenste product is... en een andere berg is afval. En in dat afval zit onder andere... je zuurstof, maar er zit ook je fosfor. En een van de uitdagingen... binnen chemie... in het algemeen, is om zo, mo zo min mogelijk... afval te vormen. En als we nou over zouden stappen in de toekomst naar, naar biomassa... als zijnde de basis voor onze chemicaliën. Dan is het dus ook aannemelijk dat het gebruik van fosfor zal toenemen. En het is dus mogelijk dat ook het hoeveelheid afval... dat met die fosfor wordt gevormd, toeneemt. En om dat nou te voorkomen hebben we gekeken naar methodes... om die fosfor voordat het echt afval vormt... te hergebruiken in de reactie, dus, dus in de reactiepot... Dus om die fosfor weer terug te stoppen en, en nog een keer te gebruiken... zodat je uiteindelijk steeds minder fosfor overhoudt? Nou, wat eigenlijk de truc is... is dat als het afval wordt nog steeds gevormd. Het fosforoxide wordt nog steeds gevormd. Maar we kunnen dat in de reactiepot kunnen we dat terug omzetten naar het, het reactieve fosfor. Dus op het moment eigenlijk dat fosfor heeft gereageerd met de zuurstofhoudende verbinding... is het inreactief. En het is zelfs zo reactief dat we toen ik begon met mijn onderzoek dat nog niet eens terug om konden zetten. Het, het wordt grote chemische bedrijven verbranden het meestal ook gewoon. Maar inmiddels zijn we zover dat we die fosfor, fosfor en, de, en de zuurstof weer van elkaar kunnen scheiden in de reactie. Waardoor de fosfor meteen kan worden hergebruikt. Dus je, je gebruikt die fosfor om de zuurstof eruit te halen. Maar dan hou je dus fosfor over waar je niks meer in hebt. Maar dan hou je dan die zuurstof eruit, gebruik je het gewoon nog een keer. Ja. Dat is eigenlijk de truc. Dat is de truc. U had het net over een verhouding van één op één. Dus je maakt één molecuul biobrandstofmateriaal of biobouwstofmateriaal. En vervolgens uh, hou je dan ook één fosformolecuul over. Hoe, hoe is de verhouding nu? Nou, nu de, de, de meest gunstige verhouding is dus dat we één fosformolecuul per twintig uh, zuurstofhoudende moleculen kunnen gebruiken. Dus dat, is... dat is een uh, slok op een borrel. Of ja. misschien wel, wel wat meer. ja. Het is wel zo dat het nog een stuk lager moet. Dus, dus wil dat echt industrieel worden toegepast... dan moet dat nog echt vijf nou, tot tien keer lager, zeker. Maar u, u bent op weg, kan ik zeggen. Nou, als we kijken naar wat voor vooruitgang we hebben gemaakt... in drie jaar, vier jaar tijd... Dan, dan, dan is dat zeker een goede vooruitgang om te, om, om te zeggen... Dat, dat de toekomst in zit, dat denk ik wel. Ja. Waarom willen we eigenlijk zo graag overstappen op biomassa... als uh, basis van onze chemicaliën? Nou, eigenlijk het mooie aan biomassa is, is dat het echt duurzaam is. Dus, dus olie, zoals we, het, we verbruiken nu in een veel hoger tempo olie... dan dat het wordt aangemaakt. Het heeft miljoenen jaren erover gedaan om daar te komen... en het gaat er eigenlijk in... Uh, nou ja, In honderd jaar uit. In honderd jaar uit. Of ja. nog honderd jaar, we zijn er vanaf. Maar een boom groeit in een paar jaar. Dus als we, als we echt die, die cirkel heel kort kunnen sluiten... dus, dus, dus als we... we kunnen die biomassa... Gebruiken als basis voor energie of als, als basis voor materiaal. En als we het dan weer teruggeven aan de natuur. en die zetten het gewoon weer terug. de, de koolstof, wat we teruggeven aan de natuur. Die zetten dat weer om in biomassa. dan hebben we een hele korte cirkel. waardoor het veel duurzamer is. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van katalysatoren. Dus dat je, dat je iets toevoegt aan de reactie. om de reactie veel efficiënter en veel heviger te maken. Hoe ja, moet dat hier ook bij kijken? Nou, Feitelijk is dus die fosfor, zoals we het nu gebruiken, is een katalysator. Het is wat in de reactie wordt gebruikt, maar niet wordt verbruikt. Dus in een oude situatie werd fosfor werd verbruikt. Het was eigenlijk, achteraf was het nutteloos. En nu in de reactie wordt het gebruikt. En dat is eigenlijk de definitie van een katalysator. Als je dit, als je dit heel effectief zou krijgen, hè, die reactie, is er dan uiteindelijk uh, genoeg biomassa om biomassa te gebruiken voor al die dingen waar we nu olie voor gebruiken? Of nou ja, voor de helft. Laten we de helft doen. Nou, ik denk het wel. Ik, ik, ik denk het wel, vooral als we heel uh, goed na gaan denken... over waar ons afval terechtkomt. Dus, uh, dus ik denk dat er zeker genoeg materiaal op aarde is om mee te leven. En als, het is natuurlijk de vraag, hoe richten we dat gebruik van, van dat materiaal in? En als we op een goede manier dat afval weer kunnen hergebruiken. Dus, dus dat kunnen we de natuur laten doen door, door opnieuw biomassa te vormen. Of we kunnen die materialen zelf hergebruiken, dus recycling. Ik denk dat er in principe voldoende materiaal op aarde is om mee, alles mee in te richten. Dat doen we nu ook. Je zegt vroeger wel eens in science fiction films... dat ze dan de GFT-bak in, in de tank van een, uh, van een sportwagen gooiden. Zal het ooit zover komen? Nou, feitelijk wat we nu uh, al hebben is bioethanol... Dat, dat is een, een soort van GFT-afval waar auto's op kunnen rijden. Ja, dat, dat, dat, gaat, dat gaat al heel ver. Ja. En uh, er zijn ook hele grote programma's, samenwerkingsprogramma's... Uh, tussen universiteiten en industrie om te kijken of biomassa... wat feitelijk GFT is, is biomassa. Is, is plantafval. Om dat te gebruiken als, uh, ook als, als brandstof voor onze auto's. Maar die reacties moeten effectiever. En dit is een, een hele stap van, van 1 naar 20. Ja, kijk... en de uitdaging wordt dan uiteindelijk inderdaad om het net zo om die reacties net zo efficiënt te krijgen als we nu al onze reacties hebben met olie. Dus we hebben de afgelopen honderd jaar hebben we enorm veel Vooruitgang gemaakt in het gebruik van olie. Dat is enorm efficiënt. Dus dat is ervaring en die zoek je eigenlijk nog met, met de biomassa. Dank chemicus Henry van Kalkeren uh, voor de toelichting op deze uh, nieuwe stap richting biomassa. En dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via de website w24.nl Reacties op de wel uitzending zijn welkom via vpro.nl. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Dus tussen 8 en